Dit is Martijn van Beek bij het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal heeft een sporthal geopend... voor asielzoekers die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Zo moet worden voorkomen dat mensen buiten het centrum moeten slapen. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort... had contact gezocht met andere gemeenten en het Rode Kruis. Rond middernacht was er voor zo'n 40 tot 50 asielzoekers een slaapplek nodig. Dat aantal kan nog oplopen, zegt het Centraal Orgaanopvang Asielzoekers. Mensen voor wie Interapel geen plek is... worden met bussen naar de sporthal in Stadskanaal gebracht. Eerder op de dag sprak het COA van een noodsituatie. Alleengaande mannen konden niet meer naar binnen... omdat het centrum Interapel vol was. Afgelopen weekend sliep er al asielzoekers in noodlokalen. De econoom Victor Halberstad is overleden... meldt de Universiteit van Leiden... waar hij hoogleraar Openbare Financiën was... Halberstad had veel bestuurlijke en politieke functies. Hij hielp in 1981 bij het bezweren van een kabinetscrisis over een begrotingstekort. En er stond de huidige koningin Maxima bij toen ze begin deze eeuw kennis maakte met Nederland. Verder was Halberstad lid van de Sociaal Economische Raad. Hij was commissaris bij bedrijven als ING en KPN en bestuurder van het Concertgebouw. Victor Halberstad was 85 jaar. Het aantal mensen dat is omgekomen door de overstromingen in Centraal-Europa is opgelopen tot 18. Roemenië meldt zeven doden, Polen vijf en Tsjechië en Oostenrijk ieder drie. De Tsjechische regering heeft besloten om zeker tot eind oktober het leger in te zetten om te helpen. 2000 militairen kunnen worden opgeroepen om de hulpdiensten te ondersteunen. Door het aanhoudende noodweer brak vanmiddag een dam door bij de stad Ostrava. Ook in Oostenrijk en Polen zijn dammen doorgebroken of overstroomd. Door het stijgende waterpeil in de Donau bereiden Slowakije en Hongarije zich ook voor op overstromingen. Het weer een afwisseling van opklaringen en wolken vannacht. Het blijft droog bij 10 tot 14 graden. Overdag eerst vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag klaart het op en dan maxima van 20 à 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Ik ben voor wie? Toi aussi, ik te déteste la vie. Dans sa chambre, Joël et sa baris. on regarde sur ses fringues, sur les murs de foto, sans regret, sans mélange, la porte est claquée, Joël est barré. ZFM e n we fly to sleep